1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. pvda lijsttrekker Samsom heeft op een verkiezingsbijeenkomst in Drachten... uitgehaald naar de VVD en het CDA. Hij zei dat die partijen verantwoordelijk zijn voor twee jaar beleid, waarin volgens Samsom de verschillen tussen mensen groter zijn geworden... en bruggen in Nederland zijn weggeslagen. Samsom zei in zijn speech voor PvdA'ers uit Groningen, Drenthe en Friesland... dat verandering in de lucht hangt en dat die over 72 uur bewaarheid kan worden... Samsung reageerde ook op het idee van SP-lijstrekker Roemer om opiniepeilingen vlak voor de verkiezingen te verbieden. Samsung vindt dat geen goed plan, omdat zo'n verbod volgens hem de vrijheid van meningsuiting aantast. Franse president Hollande verhoogt de belastingen fors om zo het begrotingstekort terug te dringen. Er ligt een pakket met de maatregelen dat in totaal 30 miljard euro moet opleveren, en van het bedrag komt 10 miljard uit een verhoging van de belasting voor grotere bedrijven. Ook de nu al beruchte belastingmaatregel voor de Franse miljonairs komt er. Kosovo gaat vanaf vandaag zelfstandig verder. Tot nu toe stond het land onder internationaal toezicht. Internationale toezichthouders, onder wie de Nederlandse topdiplomaat Pieter Feit... komen vanmiddag bijeen om hun werk te beëindigen. Feit kon als bestuurder Kosovaarse besluiten en wetten ongedaan maken... en politici en hoge ambtenaren ontslaan. Kosovo werd in 2008 onafhankelijk en stond sindsdien onder buitenlands toezicht. Verenigde Staten en de meeste EU-lidstaten hebben het land erkend... tegenstelling tot Servië, dat Kosovo als Servisch grondgebied beschouwt. Belgrado wordt daarin onder meer gesteund door Rusland, Spanje en Griekenland. In Londen zijn de Paralympische Spelen afgesloten. Tijdens de sluitingsceremonie droeg rolstoeltennister Esther Vergeer de Nederlandse vlag. Vergeer won zowel goud in het enkelspel als in het dubbelspel. Nederland deed het beter dan vier jaar geleden. In Londen werden 39 medailles gewonnen. 17 meer dan vier jaar geleden in Peking. Het weer vannacht en in de ochtend wisselend bewolkt... met plaatselijk kans op een bui. Vanmiddag overwegend droog. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom nou, hebben we terug Echte Jan de Radio Show Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op Echte De hashtag bij Twitter is Echte En je kunt straks natuurlijk gratis bellen naar 0800-121 voor wat er geluid. En de stelling van vanavond is... de PvdA wil extra nivelleren. De Sociaaldemocraten belasten. Succes! Maar nu eerst, dan wat zullen we eens doen? Zullen we doorgaan met onze hoofdgras? Of zullen we eens gaan zoeken bij Marcella Mesker in New York? Alwaar het er toch nog naar uitziet dat het niet gelopen is. Nee, dat klopt helemaal, want het is 5-4. En het moment is daar voor Azarenka om voor de titel te serveren. Haar eerste US Open titel. Maar ja, dan staat het 0-30 op haar eigen service. Een verwoestende uithaal van Serena Williams bij de eerste return. Nou ja, dat zet natuurlijk de toon. Dat legt de druk bij Azarenka neer. En dan is het, voordat je het weet, 0-30. Goeie service nu van Azarenka. dus de rally aan de gang. Maar Azarenka toch ook een tikje nerveus. 0-40, drie breakpoints. En dan is het bijna 5-5. Dus we zijn hier nog niet klaar. Klaar hoor Jan. Nou, maar gezellig, gezellig, dan komen we nog een paar keer bij je terug. Het okay. uh, blijft bloedstol spannend tot straks maar weer. Ja. Bloedstol spannend zo is het net. Uh, als we niet uitkijken, soepeert de zorgen straks de helft van ons bruto inkomen op in premies en belastingen. Maar niet als dat ligt aan onze hoofdgast Edith Schippers. We praten nog even met haar door. Edith Schippers, mevrouw Schippers. Uh, we hadden het net even over die eigen bijdrage. Die is 350 euro. Uh, en, dan eigen risico. Kom, eigen risico, sorry. en dan komt er nog uh, 150 bij, is het niet? Nou, we hebben nu allemaal losse eigen bijdragen. Als je naar de psychiater gaat, moet je 200 euro betalen. Ja. Uh, als je opgenomen wordt in een inrichting, dan heb je 145 euro per maand. Uh, in het lenteakkoord is een lichtgeld voor ziekenhuis afgesproken. Uh, uh, nou kun je twee kanten op. Het CDA breidt dat uit. Dus allemaal losse eigen bijdragen. En wij hebben gezegd, dat wordt zo'n bureaucratische rimram. We voegen dat allemaal samen in één regeling 150 euro max. Ja. Maar daar goed, daar, daar ja. maak je dan gebruik van. En dan zit je op 500. Uh, moet je dan ook nog even je premie betalen? Dan moet je ook premie betalen. Uh, daar da, da gaan we naar... Uh... Maar het is dus een beetje de gebruiker betaalt. Uh, als je, uh, hoe hoger je eigen risico... of je eigen betalingen, hoe lager je premie. He, want ofwel je betaalt het uit je premie... of je betaalt het uit je eigen zak. Dus wat wij doen is... Uh, we hebben liever dat we de premie wat naar beneden duwen... en dat mensen uh, de eerste... Uh, 500 euro zelf betalen... zodat daarboven weer met z'n allen die rekening weer op hangen. Maar u zegt, uh, zorg moet betaalbaar blijven... maar voor heel veel mensen is dat heel veel te veel geld. Ja, dat is ook heel veel geld, maar zorg is ook ontzettend duur. Kijk, er zijn mensen die hebben een ziekte... en die kost misschien wel een paar ton per jaar. Meen je dat nou? En dan moeten we toch met z'n allen betalen. Want iemand kan dat in zijn eentje nooit opbrengen. Nee. Dus ja, je kan steeds meer. En we zijn uh, heel goed in het beter maken van mensen... of het in ieder geval uh, leren leven met een ziekte. Maar ja, dat kost geld. En dat is iets wat we met z'n allen moeten dragen. Ja, wat, wat, wat zeggen ze nou de hele tijd? Ziek zijn is geen keuze. Nee, dat is ook niet zo. Maar en... je kunt zeggen, ja, we doen een tax. Kijk, dat, de, de SP zegt, uh, ziek zijn is geen keuze. En er is een belasting op ziek zijn. Maar ze hebben zelf ook een eigen risico. Wees dan principieel en het af. Ze hebben een eigen risico van 150 euro. Nou ja, uh, dat is wel lager. Maar het is, ook, uh, het is ook een eigen risico. Marktwerking in de, in de zorg. U bent er een groot voorstander van. Uh, in de praktijk uh, is het soms moeilijker, hè? Nou, we hebben een, barstig, een ja. uh, ziekenhuissysteem uh, van ziekenhuizen, huisartsen, geneesmiddelen. Dat is eigenlijk een systeem waarin we kwalitatief in de top van de wereld zitten en qua kosten heel gemiddeld. Uh, dat noemen we gereguleerde marktwerking, want echte marktwerking is er natuurlijk helemaal nee, niet in de dat zorg. Onmogelijk. Uh, in de langdurige zorg uh, hebben we de hoogste kosten van, uh, van de wereld, zo'n beetje. En uh, iedereen loopt te mopperen op de, over de kwaliteit. Nou, daar hebben we een budgetsysteem, krijgt iedereen budgetten. En budgetje vol is, uh, is klaar. Uh, nou, ik vind het dus heel onverstandig dat de SP en de P van de A dat systeem van die langdurige zorg, die duur is en van uh, kwaliteit waar iedereen over moppert, dat willen ze over de hele zorg uitspreiden. Ja, dat lijkt mij heel onverstandig. Maar ik vind het ook heel onverstandig om over marktwerking te hebben... terwijl het onmogelijk is. Bijvoorbeeld, dat hebben we gezien met die tandartstarieven. Uh, want uh, marktwerking is natuurlijk altijd heel fijn... als het aanbod groter is uh, dan de vraag. En dat heb je niet bij tandartsen. Dus dan is het ook niet zo gek dat ze meer gaan vragen. Dat vind ik een beetje een naïeve marktwerking-gedachte. Ja, kijk, die prijzen die zijn... Uh, drie maanden uh, hebben we gekeken wat die prijzen deden. Nee, maar u begrijpt wel dat, dat, er, begrijp wel dat het aanbod groter moet zijn... Nee, en dan de vraag voor bij marktwerking. De, bij de fysiotherapie hebben we de vrij, prijzen vrijgegeven. Wat zag je daar? Eerst stegen ze... En toen daalden ze en kwamen, kwamen eigenlijk de patiënt gunstiger gunstig uit. Maar dat is wel zo, maar het bulk van de fysiotherapeuten en tandartsen... dat is toch, dat ja, is toch is een opleiding de, waar maar een paar mensen vanaf komen. De Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat we er genoeg hebben. We hebben niet alleen Nederlandse tandartsen, we hebben heel veel tandartsen hier in Nederland. Ook van Duitse en andere afkomst. Duitse tandartsen. Dus we hebben behoorlijke tandartsen... Alleen, uh, ja, de stekker ging er eigenlijk na drie maanden... of na een half jaar uit, wat, veel, wat mij betreft veel te vroeg. Als u, u had verwacht dat die, dat die prijzen zich ook weer zouden stabiliseren... op een lager niveau. Net als bij de fysiotherapeut heb je daar even tijd voor nodig... om te stabiliseren en naar want denk, te Want eerst denken al die hebberige gasten... we gaan pakken wat we pakken kunnen en dan... Wat, en ze moeten wat... ineens een prijs bepalen wat ze nog nooit gedaan hebben. Dus dat is ook een beetje gokwerk, uh, wat je dan ziet. Ja, dag. En dan zie je dat, het, dat ze ho te hoog zijn. En dan zie je dat de patiënten dat daarop werkt. gaan uh, reageren. Jawel, want je vroeg... Allerlei dingen samen, en dan zie je dat de patiënten erop gaan reageren, en dan pas zie je dat ze meestal naar beneden gaan. Ja, maar tanders kan toch wel rekenen? Hè? Die denkt gewoon: Nou, oké, okay, nu mag ik zelf vragen, wow, ik doe even vijf uurtjes daar, even vijf uurtjes daar. Ja, maar die, die uh, producten, zoals we dat dan noemen, hè, wat ze bij jou doen... dat is helemaal omgegooid om dit systeem mogelijk te maken. Uh, want het was een totaal ondoorzichtig systeem wat we hadden. Ze hadden ook echt onwijs veel ambtenaren dat allemaal te berekenen. Dat leek mij ook mooi opruimen uh, als we dat uh, vrij lieten. Maar uh, doordat het kabinet viel, heeft het gewoon verder geen kans ge gekregen. Kijk, ik vind ook als die prijs... Ik heb niet voor niks een experiment gedaan. Hè? Als ik uh, dacht, uh, dit gaat zeker goed, dan gooi je het gewoon vrij en laat je het zo. Ik heb gezegd ik doe een experiment zodat je er altijd de stekker uit kan trekken. Maar ik vind dat we dat nu wel te vroeg hebben gedaan. U uh, uh, uh, wilde geloof ik in februari ook uh, afstand doen van de nummerus de, de, de, de Fixus. Wat is dat? Num nummerus Fixus. Loting bij geneeskuden. Precies. Maar nee, ik probeer uh, een stukje Latijn te doen, maar dat gaat uh, geneerd. <laughs> doe maar hoor, doe bedoel nee, nee, nou, ik allemaal. Ik wilde ook wel een loting ja, bij geneeskunde. Ik wil het gewoon een je bent gewoon dat gewoon jongen aan doen, weet je Ja, heel ik goed moet, gewoon, een ja. moet een beetje gewoon een jong zijn. Ja, de nummerus is fixus. Is dat nou al van de baan? Nou, er is nu selectie. Dus eerst was het loting en nu wordt gewoon gekeken wie de beste is. Ja. En we hebben het verruimd. Maar is het dus... als het 500 met loting is en nu 500 met selectie, dan schiet het gewoon Nee, moeder. dus we hebben het ook verruimd. Dus dat... Substantieel verruimd. Uh, niet alleen bij uh, geneeskunde, maar we hebben ook de opleiding tot uh, verpleegkundige ver ver verpleegkundig specialist sterk verruimd, Zodat we meer artsen en meer verpleegkundigen krijgen, uh, die gespecialiseerd zijn. Uh, maar in één keer loslaten, dat uh, was onmogelijk. Daar hebben we ook de universiteit niet voor. Als je dan kijkt wat voor toeloop je krijgt, dan had je een extra universiteit naast moeten zetten. Nee, het is wel begrijpelijk, maar, maar we, uh, die, de, wanneer is dat uh, die, die, die, die verbreding is te ja, komen? Ja, dat is dit jaar. Dus ja. over, over acht jaar hebben we dan genoeg ja, mensen. Ja, dat duurt heel lang. Dat is nou helemaal zo. Dat duurt even voor je arts bent. Ja, dat, dat, maar over acht jaar zou de marktwerking kunnen gaan ...omdat het aanbod dan groot is? Nou, ik moet zeggen... ...ik denk niet dat het uh, dat tekort aan artsen echt een probleem is in onze zorg, hoor. Nou, tekort aan tandartsen wel. In de marktwerking? Nee, is joh, dat is toch helemaal niet het probleem. Als je kijkt dat we nu al moeten zeggen... joh, ...je moet wat minder, uh, wat minder verrichtingen doen... ...dan is dat echt niet het probleem. U bent niet alleen maar voor volksgezondheid, maar ook van sport. En welzijn niet te vergeten. Ja, en welzijn, prima. Maar staat het welzijn eigenlijk ja, voor? Ja, dat, dat, dat, ja, dat intrigeert mij nou ook zo. Wat is dat nou voor ja, de, ja, dat doet de staatssecretaris. Vindt het, het is dus vrije tijdskunde. <laughs> wat is dat nou? Wat is welzijn? Wat toch gewoon lul luz Weet je wat ja, welzijn ja, is? Jou? Vraag het nou even aan, ja, mevrouw Schippers, je weet het vast wel. Ja, mevrouw ja? Schippers, wat is, we hebben de ja? staatssecretaris voor welzijn. Dat is leuk. Van verzante, bakhuizen van Zanten. Bak, huizen, van Zanten die... Ja, Marlies, veldhuizen van Zanten. Die doet uh, de langdurige zorg de oudere zorg, dus gehandicapte zorg, jeugdbeleid, welzijn. Maar wat is welzijn? Dat zit met name bij gemeenten, eerlijk gezegd. Mevrouw Schippers, dat is een onderdeel van de ministerschap. Ik minister heb geen idee wat welzijn een, is. Een, een derde van uw de ministerschap zegt, jij weet ik veel. Ja, ik zeg daar het, het maar. Sport, het, daar heb ik de mens voor, die ene. Welzijn. Het is heel belangrijk dat je je wel, wel, wel. bevindt zijn. Nee, maar, maar dan ga je dan het tot de bodem uitzoeken. Gooi, dat is toch ja. niet te geloven in, jongens. En u had vroeger toch welzijnswerkers? Dames en heren, jongens en meisjes, echt, Janne, het is niet te geloven. Minister Schippers is hier en die weet eigenlijk niet helemaal wat welzijn en is. terwijl zij toch minister toch. is van volksgezondheid, welzijn en sport. U weet wel wat sport is. Ja, zeker. Oh, dan is dat ja. wel nou, welzijn. We we ja, Maar welzijn, wat is dat ook voor gauw en neel, zeg. Zeg, uh, voel jij je wel? Ja, no, gaat dan, wel, dank je. Dan zal het wel zijn. <laughs> <laughs> uh, ja, Mevrouw Schippers, uh, we gaan het eventjes hebben over sport... En dan niet uh, die vrouw in, uh, in, in, in Amerika, of moeten we weer met die naar die vrouw in Amerika? Nee, dat komt nee, goed. Nee, nee, dan we komen zo wel naar toe. Ja. Maar uh, we gaan het even over de Paralympics hebben. Want dat gaat even lekker. Top. Kan ik je hoor je net even iets er? van 39, hoor ik net. Ongelooflijk, hè? Ja. En u bent er geweest en het was allemaal mooi, prachtig, ontzettend gaaf en toppie. Ah. Ik vond het echt... Nou, en, nou, ik heb wel vaker gehandicapte sport gezien, maar het is echt indrukwekkend... dat je iemand ziet aankomen lopen, die doet zijn uh, trainingsbroek uit... die schroeft zijn benen eraf, die uh, blijkt uh, onder zijn trainingsjack... één arm uh, te hebben die, uh, daar, uh, waar eigenlijk nog maar een stompje van is. Die glijdt het zwembad in en die gaat zwemmen... en je ziet gewoon niet meer dat hij een handicap heeft. Zo hard gaat hij. Dat is toch echt... Dus, nou, dan sta je met open mond te kijken. Maar, maar u ziet iemand met alleen één arm en u ziet geen handicap meer? Als, als die in het water ligt, gaat hij zo snoeihard... dat ik bij mezelf denk, nou ja... ik ben met al mijn ledematen nog maar bij het eerste poortje... en hij zal weer uh, Vorige week terug zag teken. ik een Chinese, die had geen armen. En geen benen. En, en, en, nee, hij had wel benen. En die ging als een raket. Ja. Dat is echt een... maar u bent er geweest en toen en dat frappeerde mij... want toen zei hij, want dit is topsport. Ja. Dat meent u niet? Ja, dat vind ik echt topsport. Nee, dat deze is wel mensen renaald, doen, maar het is nog geen topsport? Ja, wat deze mensen doen is snoeihard trainen... om echt de beste te zijn... Ja. In, uh, in hun uh, sport. Ja. En dat vind ik dus topsport. Oh ja. ja. Oh, ik dacht dat je dan echt in de top van een sport moet zitten. Ja, nou ja. Nou, ja. Ik denk als je spreekt tegen iemand me met, met, het met het twee armen, dan gaat het nou, niet lukken ik natuurlijk. Denk, ik vraag me af hoe lang het duurt voordat onze hardlopers, uh, uh, onze hardlopers zonder handicap voorbij lopen. De babe? Ja. Nee, maar, dat maar gaat het snoeihard? Nee, natuurlijk gaat het snoeihard. Dat, dat zijn vierende dingetjes. Dat is natuurlijk ook niet echt heel erg heerlijk. Nou ja, dat weet ik niet. Ik zie, ik zie hen echt uh, keihard uh, gaan. En ik vind het echt, ook als ik ze zie, echt topsporters. Ook de tennis. Dat zijn zulke afgetrainde mensen die zijn zo handig. Die nee, nee, zijn ja, zo we... goed tennissen. Nee, is hartstikke, knap, we, we, we, is hartstikke knap, maar het is natuurlijk geen topsport. Nou ja, We lezen ook ja. dat u er een beetje voor bent om dat als daar te integreren. Wat bedoelt u daar precies nou, mee? Nou, ik ben bij de dus EK Zwemkampioenschappen geweest. En daar zie je dat... Uh, ze afwisselend de wedstrijden doen. Zodat je uh, zowel uh, de sport ziet als de gewone sport. Uh, dat publiek uh, uh, juichte net zo hard voor de ene als voor het ander, Maakte ook kennis met wat er allemaal mogelijk is... als je uh, niet helemaal uh, alles uh, er meer op en aan zit... hoe hard en hoe goed je dan nog uh, kan zwemmen. En ik vond dat eigenlijk heel inspirerend. Ik vond het ook wel goed. Want je ziet uh, dat deze mensen zo'n doorzettingsvermogen hebben... en zo'n focus op wat ze wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen ik denk, daar kunnen heel veel mensen nog wel ontzettend veel van leren ook. Nou, zo is het maar net. Ik vind het ook, hoor. Ik vind het ontzettend knap. Er wordt heel hard getraind en het is ontzettend krap. Alleen wat ik bedoel met dat topsport is niet om het naar beneden te halen, Want ik vind dat we het hartstikke knap vinden. Alleen, ja, tennissen tegen Serena Williams, ja, dat gaat natuurlijk Dat is een beetje kraaiencheck-achtig dingen, Die Ze zeiden vroeger ook dat het tennis niks was. Dan kun je dat ook te gaan Ga je mij nou vergelijken met die kraaiencheck? Nee, toch? Maar ja, nee. oh, dat vind ik nee. toch, en die wil dat minister nee, Maar ik moet sporten. zeggen, zo kun, je, zo kun je ook een onechtelijk. Eigenlijk, zo eigenlijk. Nee, nee jij hebt ook gelijk. Dus maar ja. de ene sport is de andere ook niet. Ik vind nee. echt dat je kan zien uh, op de Paralympics... dat sommige sports is echt topsport. En andere moet je mee, veel meer breedte sport noemen. Ja, dat precies. zijn geen uh, topsporters. Ja. Uh, dus ik vind wat dat betreft dat er wel verschil is. Maar ik ben heel erg onder de indruk. Ja, je, kom, ik je komt er echt heel uh, zwaar geïnspireerd en vrolijk vandaan. Uh, straks uh, uh, wint Dimitrik Samson de verkiezingen. Dat gaat gebeuren, kan ik u vertellen. Want uh, morgen... Uh, dan is het er een heel slecht gevoel uh, Morgen in de peiling uh, staat hij vooraan. En dan heb je de, de NOS-journaal. Uh, uh, daar zie je alleen nog maar, alleen maar slingers hangen en champagne kunnen gezien, zo door, door de tent heen vliegen. Dat gebeurt. En uh, nou ja, goed. De VVD en de PvdA die gaan samen. En uh, de, de, de, de die komt naar toe en zegt... Mevrouw Schippers, u heeft het zo leuk gedaan tijdens Rutte 1... Kom lekker bij Sams omheen. Wat zegt u dan? Nou, wij gaan die verkiezingen niet verliezen. Ik nee, het, nee, was een vergezicht. Namelijk <laughs> tot morgen. Dat was filosofisch vergezicht van Jan, was Ja, nou, morgen trouwens, vandaag, van, acht, vandaag acht uur van, s avonds. Dan is het gewoon. Nee, ja, maar kijk, Mariet... als de partij van de wint, winst, heb je ook gewoon Mariet uh, Hamer op sociale zaken <laughs> en dan heb je ook gewoon. Ja, nee. Maar je ze hebben... <laughs> die nog? Nee, maar we hebben het gewoon over de Partij van de Arbeid. He? En die, uh, als die de verkiezingen wint... Dan, uh, dan hou ik mijn hart vast hoe het uh, met maar, Nederland maar gaat. Maar zou u minister willen worden? Nou, ik wil alleen minister worden met een pakket... waarvan ik denk dat Nederland beter wordt. Jan we gaan eerst even naar, uh, naar wie toe. Ja, uh, Wienaar naar is wel te uh, oh, ja. Williams heeft net uh, gewonnen, is het dat niet? Die al een beetje te verklapt heeft. Oh, shit. Ja. Marcella, ben je daar? Ja, ja, ja. ja. De van Schriek uh, gaat het uh, beeld hieruit. Maar, maar uh, Williams uh, ja, die uh, stond op uh, matchpoint... En uh, inmiddels heeft ze hier het, uh, het toernooi gewonnen. Ja, Serena Williams met haar vijftiende Grand Slam uh, zegen. Het is uh, ongelooflijk, zo blij is ze. Uh, wat zeg je? Het is zeker ongelooflijk. Want het, uh, de, we zagen toch Azarenka naar een reguliere 6-4 uitlopen. Maar het liep even anders, in. Het liep even anders. En het is heel knap als je 5-3 achter staat. En eigenlijk zo gespannen, zo nerveus bent. En dan toch uh, nog weer terugkomen. Dus uh, Serena Williams, ja, die was de favoriete. En ze maakt het dan uiteindelijk toch waar. Maar een stuk zwaarder dan uh, verwacht. Het is haar 15e Grand Slam titel. In haar 13e optreden hier in uh, New York. En uh, vorig jaar de, verloor ze net van uh, Sam Stosur in de finale. Dit jaar lukt het wel. Ze verslaat dus Victoria Azarenka in een geweldige finale in drie sets. Dus een mooi slot van Date vrouwen dat bertsen Hartstikke mooi, Marcelle. Mensen kennen het ook gelijk het slot van onze samenwerking. Ik vond dat je het goed deed. Ah. Ja, nee. Schitterend, echt. Zo, Wij kunnen hier Bedankt. nog een puntje Bedankt. aan zuigen. Ja hoor. Dag Marcella. Dag. Ja, zie je die, die Serena Williams? Die, die, die is hysterisch bij ze, maar ze heeft er al 15 gewonnen. denk ik, ja. Als het mijn 15 is, uh, Grant Slam was, zei nou, nou, nou, ik, er nou niet ik denk, je zag wel, ze, had, ze knepen maar ze is een oude dief hoor. Die zien Ze dacht echt, ik ga erop tegen dat mens van Azerenka. Nou ja, goed. Maar. Ze heeft eruit, ze heeft gewonnen. Ja, super. Nou. Mevrouw Schippers, uh, mag ik u hartelijk danken dat u hier op uh, dit uh, belachelijke tijdstip aanwezig bent geweest bij de Echte Janne. Ja, dat was leuk. Dank je wel. Ik begrijp ook wel dat... Uh, uh, de dat, dat, dat, ja, minister komt hier heel vaak bij ons. Dus wij zijn ja, toch wel vereerd geweest. Met uw nou, bezoek. Nemen we dat niet, ja, dat, wat wij zijn namelijk wel. Gewoon respectvol en beleefd. Meen je nou? Ja. nou? In ja. ieder geval, uh, <laughs> ontzettend bedankt dat u hier was. Uh, succes <laughs> nog even met uh, de campagne. Ja, graag gedaan. En uh, dank je wel. Vond het gezellig. Ja, zeker. Uh, ook gezellig. Gaat u nog het land in met flyers en dat gedoe? Nee, niet meer. Dat die vrijwilligers dat maar lekker doen. Heb ik al gedaan, maar niet meer. Oh in ieder geval, dank u wel dat, uh, dat u hier was. En wel thuis. Nou, uh, er is uh, geen programma in betaalde voetbal uh, dit weekend natuurlijk... maar wel een uh, ongenadig slechte interland tegen de Turk... hebben we gezien afgelopen vrijdag. Er is kortom uh, veel om over te filosoferen met onze uh, sportgod. Spurten. Spurten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede ja, weet je wat het, leuke, het leukste is van mijn, van mijn, van mijn onderwerp? Nou. Van, van, van, dat, dat, ik, dat ik dan in de uitzending ben. Nou. Dat, dat, dat, dat, dat dan iedereen weet dat dan vlak daarna komt uh, Cimec. Ja. Dus dat is eigenlijk het leukste. Oké, okay, gaan we dat tot ondraaglijke uitzenden nog door het moment toch of niet? Hey. Ja nee, ik, uh, ik, ik, ik vreug me altijd op Cimec. Dus... Uh, Leo, ja. we, we bellen jou voor de sport. En ah, ik moet even mijn excuses aanbieden, nog, vorige week. Ah. Dan ben ik toch wel even mooi uh, mijn uh, Willy van der Kerkel-invitatie vergeten. Oh, ja. ja excuses afvaard. Zullen we nu verder? Ja. Ja. Hé, hey, wat vond je nou voor dat Nederlandse elftal, joh? Waarom stel jij je vragen zo raar? zullen we het nog een keertje over. Nemen? Wat, ja. wat vond je nou van het Nederlands elftal, Leo? Kijk, Jan, kijk Jan Heemskerk, daar kan ik wat mee. Zo, daar, kan ik, daar, kan ik, daar kan ik mee verder. Ga er maar mee met, verder dan, doe maar. Dat is zo'n vraag. Ja, kom maar, doe maar. Wat een klote wedstrijd! Yes, wat was nou, dat slecht? Joh. Onvoorstelbaar slecht! Goed, oh. dat is normaal, jullie. Nee, maar ik heb. Ik, Leo, moet ja, jongen. Begrijp... Moet ik hier nou mijn mening geven of jullie? Nou, nou, wij ook heel ja. even. Want dit nee. was, ik ben, normaal gesproken praat ik niet graag over voetbal. Nee. Maar ik ga dus zitten. Oh. Hij valt er een beetje halverwege in. Ik kijk naar die mensen ik zeg wie zijn dat? En toen dacht ik, wat doen ze? En toen zag ik Snijder en Rob ik denk hé, hey, die ken ik. En die probeerde dan bal twee keer heen en weer te pasen over een centimeter of dertig. Ja, ja. En het lukte niet. Dat is er gebeurd? Ja, ik, nee, ik vind het allemaal mooi. Jij ja, vond het mooi? Ik denk dat jullie op een gegeven moment willen weten wat ik er vind. Ja, nu ongeveer. Ik, ik, ik vond... Uh, het was ik, wel ik, ik, een slechte wedstrijd hoor. o Het Echt is dat die Turken er ook geen reeds van kunnen. Maar... Nee, die kunnen er ook geen reeds van. Maar wat een waarloze leven. Leo, wat vond jij er nou van? <laughs> ja, maar zeg dadelijk niks meer Nee, zeg maar. Maar zeg eens even, maar... maar, maar, maar uh, moet je een Zag keer... jij vooruitgang? wat? Ja, het was wel een raar elftal, hè Leo. Met, met de fijn Feyenoord en zo. Nou ja, uh, ik, ik vond dat in de achterhoede heeft, uh, heeft Louis wel wat overdreven, veel risico's genomen. Ja. Maar aan de andere kant is die, is die achterhoede altijd het zwakke punt van het nederlands geweest. Ja, en, dat is waar. Uh, joh, we, we hebben met 2-0 gewonnen. Dus, ja, We nee, uh, ja, ja. Ja, ja, moet gewoon niet zeiken: 0 halen, 2-0 gewonnen. En uh, ik denk dat die Hongaren ook helemaal plat spelen, dus uh, komt allemaal helemaal. Helemaal Leo de nul gehouden, maar dat, dat is... Dat was nou, een tijdje geleden hoor. Nee, maar joh, de, als die Turken niet, niet, niet zoveel uh, knopplaksuis hadden gegeten, was het, was het wel 8-2 geworden. 2-8. Leo? Ja. ja, dat klopt. Nee, maar echt, dat was toch een gatenkaas, die taart, vereniging. Nul. Leo, was toch een ja. kaas, die verdediging? Nou, moet ik zeggen dat halverwege de tweede helft, Jan... Toen, toen, toen, kreeg, toen kreeg het middenveld wat grip op de Turk. Oh ja. He, ja. En waarachtig zag je af en toe dat er wat naar voren werd gedacht, zowaar. Ja. Kijk, Leo, zo kan het en, ook, hè. Uh, zoals Jan dat doet. En, en ik slok er wel een beetje van, want dat, dat, dat, dat was ook nog steeds heel slecht. Nou, dan kan je nagaan hoe slecht het daarvoor was. Leo? Nee. Nou ja, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk uh, wel de... Wat ik goed vind aan, aan, aan de opstelling van het Nederlands zelf al, eh, is dat, uh, dat, dat je, uh, uh, omdat het ja, weer ongelooflijk veel massa gehad, dat is waar. Maar wat je ook zag, ongeacht uh, hoe die wedstrijd verder verliep, is dat, dat ja wat echt heel erg nodig was, weer een, een, een, een beetje een jonge groep met, met gastjes die er echt zin in hadden en het, en het echt uh, wel weer leuk vonden om in het Nederlands zelf te spelen. En waar ook weer het grote voordeel ervan is is dat uh, de, de, de, degenen die nu niet geselecteerd zijn of, of die op de, op de bank gezeten hebben, die, die weten van, hé, hey, uh, wacht even, extra concurrentie. Dus jongens als uh, Van de Vaart, Van de Wiel, uh, De Jong, uh, uh, Afalai, die, die, die, die, die, die zullen er ongetwijfeld alweer weer bij gaan komen. Ik denk dat, omdat uh, de, um, het goed gelopen is, uh, eigenlijk alleen maar, uh, ja, ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het wel goed. Hé, hey, maar Leo, is, is het mogelijk dat wij met, met, de, met dit elftal, met deze mensen, een, een spreekwoordelijke deuk in een spreekwoordelijk pakje boter kunnen slaan? Ja, dat heb ik al gedaan. Afgelopen vrijdag. Ah, gaan nou even op, Nou, Jan, hallo. Daar moet ik Leo bij ja, gelijk te geven. Gewonnen. Die, die Turkse, de En Turks, 20.000 loeiende Turken in ja, de, de arena. Wat vind jij er nou van, Leo? Dat... Met laserpen, ja, hè? Want wat die zei ook van, ja, dit hey. is niet normaal meer, man. Dit, dit moet een thuiswedstrijd zijn, maar dat is het niet. Nou, nou, en? Ja, weet ik veel. Snijden zei het overal. Hé, hey, wat vond je van de, van de Pau nieuws met de octocopter? Ja. Uh, dat vond ik nou een dure grap. Ja. Denk ik. Ja, het, het leverde informatief weinig op, hè? Vond ik ook. Ja, wel. er kwam, kwam, kwam niks uit. Volgens mij is het ding gewoon gecrashed, of niet? Ja. Ja. Nou, misschien Kijk, om dit uh, uh, zo in één keer uh, te bedden te brengen. Nog tips we... voor de Hongaar? Toch, Jan? Jan, dat ding is toch gekregen? Ja, dat hoor ik wel. Verdien ja. Ja. jij die, die hem, uh, Jan? Nee nee nee, Leo, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee Hoewel ik wel inderdaad op het, op het podiums ben geweest, Leo, deze week. Ik ben jij? door Roos in het Vondelpark ben ik geschaakt. ik ja, En we, gingen, we, gingen, we zijn meizen, meidenwezen kijken in het Vondelpark met z'n tweeën. Oh? Uh, en een cameraman. Die, die, en het was een heel verhelderend gesprek, over de liefde. Over de liefde, Leo! Ja. Leo! Ja, ja, dus ja. ja. Uh, uh, Bij Helikopter was er niet bij, Leo. Uh, nee, nee, Hé, hey, Hongarije, oh. die gaan we gewoon oprollen. Ja, we gaan, uh, we gaan dik winnen van Hongarije. Maar, maar Hongarije is toch ook niet echt een hele makkelijke rol? Nou, je hebt volgens mij met 5-0 gewonnen afgelopen vrijdag. Ja, van Andorra. Ja, nou? Nou, is toch wat? In Duitsland heeft gelopen wel eens een 2-1 verloren van Andorra, dus ik bedoel... Nee, daar heeft nog nooit iemand verloren van Andorra. Oh, dacht ik. Oh. Nee, Andorra 2. gaat hebben een bijna langs onderling al eens keer, <laughs> maar, maar nee, Duitsland heeft ze nooit vast verloren. Oh dacht ik. Nou het zal het Angola geweest zijn. Hé, hey Leo, ja. Uh, uh, ja. Wij, wij, wij, wij gaan toch helemaal niet iets op dat, op dat WK zoeken met het team en zo. Of denk je dat het, dat, dat het voor die tijd is? Luister je toch goed naar, gaat naar Leo. Want Leo zegt net dat het goed is dat er allemaal jonge spelers nee, inkomen, die zo, over twee jaar dan maar, rijp zijn. Maar jong is niet alleen genoeg, er moet ook talent zijn. Weet, weet je wie, die weet je wie uh, uh, echt ons gaat verbazen de komende jaren? Uh, Nee. Uh, uh, die, uh, uh, Martin's Indy is daar echt het voorbeeld van. Ja. Geweldig, geweldig goede uh, uh, verdediger. Ja, volk ook. En, en, uh, want, want die maakte dan wel dat foutje, maar zag je hoe hij dat foutje zelf herstelde? Ja. En hij is de eerste uh, speler die ik, uh, die ik heb ontmoet waar verhaal meteen even onder de indruk was. Die, die deed een stapje opzij voor hem. Ja, precies. Dus, dus het, het, het, ja. het is ook wel uh, even een tijdje geleden dat er zoveel fijnorders in Oranje er rondliepen en zo weinig Ajaxide. Ja. Maar was dat de enige die je als voorbeeld wilde noemen, ik want ik had een eentje aan een gouden generatie ging beginnen. Ja nee, Martens uh, Indy en uh, Leroy Ver, ja. uh, helaas uh, geblesseerd geraakt, uh, uh, de, de, uh, en, maar dat heeft dan weer als voordeel, want ik, ik heb Jong Oranje uh, uh, tegen Jong Oostenrijk mogen doen voor de RTL, uh, die ging vooraf aan de wedstrijd uh, tegen de Turkije, die wonen ze met 4-1 en die, en die zitten dus in de play-offs voor uh, de EK-eindronde Israël, dus hartstikke leuk. Maar heb ik weer herweging voetballen. Nou, die zit nou weer bij het Grote Oranje. Ook een fantastisch talent. En het grote voordeel ten opzichte, uh, alle respect voor ik vond ik een fantastische bondscoach. Maar Louis Vergaal is dan iemand die aanvallend uh, en, en uh, durft te spelen en jong talent een kans geeft. Nou, dat is ook goed. Want ja, daar moet je toch een keer toe. Je hebt gelijk ook hoor. Je hebt ook gelijk, ik vind het ook goed dat het gaat voor jongen. En dat, dat je dan he, ook dat je gretigheid weer terugkrijgt. Nou, dat is heel belangrijk, ja. En zoals hij vandaag ook kiest voor uh, doelman Zoet, en dan hoor ik al uh, als derde doelman, omdat Krul gelanceerd is geraakt. En, uh, en dan hoor ik mensen, ja, maar Vermeer toch hoe... Uh... Ja. Nou ja, Vermeer uh, heeft uh, op het hoogste publiekje gespeeld en is, is, is voldoende gewogen. Ja, ik heb Jeroen gefaalt. Zoet gezien bij Jong Oranje, en het is gewoon een fantastische doelman, een groot talent. Nee, een iets. groot talent. Ja, Vergaal gaat niet voor de de, de weg, want je kan gewoon zeggen, ja, de keeper van de Ajax 1, die, die, die, die doen we sowieso. Maar dat doet hij dus niet. Nee, dat moet eerlijk zeggen, die, die, zeg, die kent Vermeer, die, die, die, dat, dat is best een aardige jongen misschien, maar ik vind het toch, jongen, jongen, jongen. Grubbelar. Weet je wat, wat voor type keeper Vermeer is? Nou. Dat is een keeper waarvan je na afloop zegt, je hebt het goed gedaan. Maar het is niet een keeper waarvan je van tevoren zegt, die gaat het goed doen. Nou, dat is een groot verschil. die Leo. Ja, het is een filosoof ook. Echt een filosoof. Echt een filosoof. Het. En dat het is hetzelfde met jullie uitzending. Oh. Nee. Mag je dan nu nog even mijn imitatie doen van uh, Willy? Nee. Verdeel je nou een Je, je zei gewoon Willy iets onaardigs, Leo. Dat was helemaal niet nodig, joh. Nee, doe Kom, maar. Yeah? Ja. Oh, dan wil ik ook zo'n mooie bril. Dank je Goed zo. En René? Ja, kan René ook nog even? Oh, die heb ik al. Schitterende grap. Echt, echt, echt. Uh, Leo, er komt een evaluatiemomentje aan. Bel je, bel je van de week eventjes. Ja. Hé, hey, dankjewel hè. Super, bedankt. Dag. Ik was heel tevreden over mezelf vanavond. Ja, het was heel goed. Dag Gelukkig. Leo. Ja. Dag, Leo. Dag. Dag. Komt Dag, Dag Leo, zie me konts aan. Doei. Dag Doei. Als je terug staat er hele wijze dingen in. Ja, ja. Ja, dat is er heel goed. Dag. Nee, goed. We gaan nu even op ja, ja, hangen. Hang goed. Op. Ik bouwt, hang maar op. Echt Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heenskerk. In deze donkere tijden is er tenminste één man die de lichtheid van de dingen nog ziet. Nou, Onze Martin. Martin. Zoals jullie weten, komt Martin uit Tsjechië. Ik woonde daar toen die communisten aan die bewind waren. U weet dat het communiste regime alles in handen had. Alles was dus communistisch. Ook het journaal. Geen kritisch woord over hoe het ging in het land. Geen vraagtekens bij die dictatuur. Maar alleen maar een lofzang op die grote leider. Ik moest daaraan terugdenken die afgelopen week toen ik het NOS-journaal zat te kijken. Dit was geen objectieve verslaggeving van die verkiezingen. Maar zendheid voor politieke partijen ingekocht door die PvdA. Bij Nieuwsuur, onderdeel van het journaal. Niets anders dan pro-Samsongeluiden... en anti-routekoren. Het staatsjournaal met een politieke voorkeur. Oude tijden herleven voor Martin. Dit was de reden om ooit uit die Tsjechië te ontvluchten. Het grote hersenspoelen is hier ook begonnen. Die beven, ja Stond voor de publieke omroep wind in de rug op 24 zetels, nu op bijna 10 meer. Misschien ziet Martin Spoken, maar is het niet dat ze bij die NOW's nog steeds boos zijn dat de Route heeft bezuinigd op die NPO? Is dit niet gewoon een ordinaire afrekening over geld? Martin denkt van wel. En ze zijn natuurlijk ook allemaal lid van die PvdA. Dat zal ook wel meetellen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik moet zeggen dat al dat geluid over die politiek mijn libido totaal slopt. Behalve als ik vloer Agma zie. Wat een heerlijke tintenkast heeft dat boze wijf. Heerlijk. Ja, zaterdagmiddag gaf Jolande Sap de aftrap voor vier dagen wakker. De electorale eindsprint van GroenLinks. Vier dagen, 24 uur, pretmaal staan de wakkere hier. te woord... over alle vragen die je nog zou kunnen hebben... over de mooie, duurzame wereld... om zo alsnog toverdibi in de kamer te krijgen, ja. Het Haags Geluid. Ja, we bellen met het nummer één GroenLinks... en van dienst op het midden in de nacht. En het is niemand minder... De ontzettend echte Huub bellemakers! Hubie! Huub! Goeiedag! Ben je nog wakker? Ga <laughs> ik een beetje vragen, hoe lang ben je al wakker Huub? Uh, ik ben, uh, ik ben uh, vanaf uh, vanmiddag 4 uur al wakker. Ah, maar, maar, maar, maar jullie zijn 4 dagen uh, nou, niet non-stop wakker. Ja, shit. Nee, ik ben wel een ploegendienst. Maar, maar een ploegendienst. En, en uh, waarom Hub? Waarom? Omdat er zoveel mogelijk mensen nog willen overtuigen om op de te stemmen. En ja. waarom Hub? <laughs> Omdat verlies, uh, de beste idee heeft natuurlijk. Nee, wie heeft dit onzalige plan bedacht eigenlijk? Jij zeker? Um, ik heb er al mee gedacht. Ja. En uh, denk je van nou, we gaan dan eens eventjes uh, vier dagen, 24 uur knallen met die ballen en dan uh, halen we meer dan drie zetels? Dat is zelfs idee natuurlijk en dat gaat ook gewoon lukken. Dan, Vind je niet uh, een beetje als uh, iemand uit het orkestje op de Titanic die maar door blijft spelen, ondanks uh, nou, dat het water toch wel bijna aan de lippen staat? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Allee, we spreken heel veel mensen en dat gaat wel prima. Ja, je kunt dat trouwens nu uh, ook live even volgen op echtejadder.nl en natuurlijk uh, op de livestream van GroenLinks.nl. Maar uh, dan kun je even zien hoe het uh, daarvoor staat in de campagne-headquarters van, van GroenLinks. Zeg, uh, wat kan er nou in 96 uur nog worden bedacht, verteld dat je niet al lang had kunnen weten van GroenLinks? Nou, er zijn, hier, er zijn heel veel mensen die niet viradiepelijk bedacht met politiek bezig zijn en die graag horen wat onze plannen zijn. Okay. Ja, maar luister, als je, als je dat nu nog moet vragen van, ja, waar sta je nou eigenlijk voor? Ja. Dan is er toch iemand, ik weet het niet, maar het zou de fractievoorzitter kunnen zijn... die het verhaal nog niet duidelijk heeft gebracht. Hup? Ja, zeker wel, maar dat zijn natuurlijk specifieke punten, hè? Of het nou een bepaalde belasting is, of een bepaalde, uh, bepaalde plan, zullen willen mensen gewoon wat meer over weten. En welke vraag heb je nou het meeste binnen gehad de afgelopen, pakken beet, 24, 36 uur, zo? Nou, er zijn veel vragen geweest over wat we willen met de uh, Er zijn veel vragen geweest over, ja, hoe werkt het dan? Mag uh, mag geen auto meer rijden. Uh, dat doet ik ervan al binnen. Nou, en mag je auto rijden nog? Jazeker. O, oh, gelukkig. Hey, en zijn Alleen. er, zijn er uh, veel meisjes geweest, want het GroenLinks is toch een partij voor meisjes, laten we eerlijk zijn, die zeiden van, nou, nu je dat zegt, Huub, dan uh, stem ik op jullie. Ja, helemaal niet. Ja, die Huppe, maar dat is ook een charmeur hoor. Ja, ik, heb, ik, ik, ik volg hem ook. Casanova van GroenLinks. En, ja, maar, echt waar, uh, linksmeisjes van Nederland, uh, uh, zet even je groene thee aan de kant en ga naar Twitter. Het want dat is een stuk hoor. Hoha! Ja. En, en, ja, en, hij en... weet ook overal wat vanaf. nee maar weet je wat het is met die GroenLinks-mannen? Die kunnen ook heel goed luisteren naar die meisjes. Ja, hele empathische mannen. Ja. ik kan zeggen natuurlijk, schatje... Soulmates! Wat de en wij zeggen, we willen bieren, gaan ze wat vlees halen. Nee, ja. maar dat, dat is toch zo, Bijze, Ja. Wat is het precies? Dat jullie hele, hele lieve, soulmate-achtige mannen voor die, voor die linkse vrouwen zijn. Met veel begrip uh, en goede, goede emotionele gesprekken. Uh, dat, nou ja, soms hele duurzame, duurzame relaties. Ja, hele duurzame relaties. Vele rare, vele rare aardig, leuk. He? Dank je wel. Hey, en tappen jullie mensen die langskomen naar gratis water? Ja, <laughs> we, oh, oh. Zo ja, ja, het ja. Heel gratis water. je vond het gewoon niet leuk. Ja, ja. Yes, Klaar. vorige week nog. Ik nee, weet. Maar, maar. je vond het gewoon maar, niet leuk. Redelijk. Heb ze wel eens gehad? Nou, jij gelijk ook. Zeg, hoeveel bekeerlingen hebben jullie nou te pakken? In de afgelopen, 30 uur. Ja. Ja, dus, uh, dat is ik te zeggen, want dan weten we woensdag pas. Maar als je in, samen met alles wat we in het land doen, ja, dat, dat zijn er gewoon duizenden en duizenden. Duizenden en Duizend, duizenden. Komt, uh, komt Tofik al in de buurt van de kamer? Uh, dat hoor ik dus. nee. Nou, Ik denk dat we beter kunnen vragen of je eens een kramer of, uh, klaver al een beetje in de buurt komt dat nummer vier. Ja. Oh, daar ga, ik, daar ga ik helemaal vanuit natuurlijk. Hoeveel zetels verwacht je, Huub? Ik heb nou zeker een aantal iets lastig om te zeggen. Oh, maar, zeg... Ergens tussen de 6 en de 10. Ja, ergens tussen de 6 en de 10. Hey, en uh, Huub, komen er net zoals hier ook mensen die, die jullie willen vermoorden? Dat hebben wij nogal vaak, Jan. Met name wordt regelmatig bedreigd uh, met, met de dood of andere akeligheden. Of hebben jullie alleen maar hele lieve mensen die bellen? Nou ja, kijk, er komen ook wel wat rare ja, gekkies, zeg maar. Maar ja, die heb je overal en die staan we ook netjes door. Ja, precies. Oké. Okay. Hey, Huub. Ja. Uh, ik wil je heel veel succes wensen, want ik vind het toch... Nee, maar het is toch dat je toch, toch voor zo'n partij wat ja, Innovatief gewoon, is het. Ja, nee, maar ook zo, zo bijna gewoon niet meer bestaat en dat je dan zegt van... Nou, ik ga er toch even mijn best voor doen. Ja, daar heb ik respect voor. Met die spaarlampjes aan. Ja, ja dat, dat vind ik hartstikke mooi. Dus ik hoop uh, dat... Spaarlampjes, geurkaasjes. Uh, nee, maar jou gun ik het allemaal wel hoor, Wel, nou, ja, ja, ja zeker. Dat is het probleem al helemaal niet. Hey, heel veel succes met je actie. Ja. En uh, nou ja, doe ze allemaal de groet of zit je in je eentje in het kraakpand? Nee! <laughs> nee, we zijn maar een ballon. Dit was wel weer leuk. Oh, dankjewel. <laughs> ja, hey, U, uh, aanvaard dit! Oké, nee, graag, Oké, okay, jongen. Nou, Dag. Dag, was dat, dames en heren van GroenLinks. Het Ja, die zit, uh, vier dagen een beetje, een beetje wakker te zijn. Uh, ja, uh, in de hoop dat het nog goed komt. Nou ja, je nou, probeert eens wat. Vind ik lief. Je probeert eens ja, wat. Je, je probeert die... toch eens wat. En dan ben je een echte idealist, hoor. Als je zegt nou. van, ik ga 24 uur met, met de luzieverhoutjes tussen mijn ogen zitten... om, om te kijken of ik GroenLinks leefend kan houden. Jij ja, is, is dat lief? Ja, vind ik lief. Nou. Vind ik lief. Hé, hey, uh, gaan we nog wat doen? Ja. ja, we gaan ook wat doen ook, trouwens. Uh, oh, het oh, wordt tijd voor de zware stem van dit programma... want de liefdespanter, die kotst van stemmusfrustratie. Zo so nou. Dagboek van de liefdespanter. Er is niets waar de liefdespanter zo depressief van wordt als verkiezingen. Of eigenlijk, eigenlijk het ijzeren patroon van de gebeurtenissen... voorafgaand aan de verkiezingen. Ja. Eerst valt er een kabinet. Dit vanwege een oneenigheid tussen twee of meer coalitiepartners, die op het eerste gezicht onbeduidend lijkt, maar waar later een diep tranendal van wantrouwen en onderling verwijt onder blijkt te liggen. Dan worden de verkiezingen uitgeschreven, waarbij alle voormalige coalitiepartners zweren dat ze nooit meer met elkaar in een regering zullen plaatsnemen, net als de oppositie, trouwens, die ophitst tot radicale omwentelingen een kapelbon te ver gezichten schetst als de bevolking nu maar eens een keer de zaak vanuit hun standpunt zouden bekijken. In de marge meldt zich een aantal nieuwe splinterpartijen die bijvoorbeeld kansloos zijn. De traditionele splinterpartijen beginnen met frisse moed uit te leggen... waarom zij een briljant alternatief zouden zijn voor de grote drie... en de SP groeit naar recordhoogte. Net als de PVV du jour die immers hetzelfde lezerspubliek aantrekt. Ik zeg, kiezerspubliek aantrekt. Naarmate de datum dichterbij komt en de polarisatie op het hoogtepunt staat... komt onder aanvoering van de media de omslag in de campagne op gang. Genoeg gelachen met de gekkies op links en rechts tijd om de zaak weer in beheersbare banen te leiden. Naar het betrouwbare midden bij het CDA, de VVD en vooral opvallend deze keer de PvdA... die wederom de rol van uitdager van Rutte mag spelen. En reken maar niet dat daar nog een keer een type als Wilders tussen komt. ...zodat je vlak voor het uur u alweer de moed in de schoenen zinkt. Het eigenlijk al niet meer uitmaakt voor wie je stemt... ...wat een stem voor de VVD is, een stem voor de PvdA en andersom... ...en dan kun je net zo goed met CDA stemmen... Waren het niet dat die mensen geloven in een man met een baard... ...en je die dus niet serieus kunt nemen. Maar dat maakt niet uit, want ze zijn er toch weer bij. Is het niet meteen, dan is het wel de volgende keer... ...net als D66, GroenLinks en al die andere opvulzetelpartijen. Nou... En zo wordt het dus maar weer stemmen voor je inkomen. VVD als je het al hebt. PVDA als je het zou willen hebben. En dan maar hopen dat het in de formatie een beetje redelijk uitpakt voor je. Wat een gedoe om niks. Wat een farse. Wat een onzin. Zo, dat is eruit. Dagboek van de spalter. Nou, dat was niet slecht. Nee, dat was, uh, was een mooi, mooi verhaal. Maar uh, Martine, hou eens even op met mijn eikel te noemen op Twitter. Wie is Martine? Ja, toch een vrouw waar ik toch wel een lichte zwak voor begin te krijgen op Twitter. Die, die zegt van ja, ik, ik, ik volg hem en ik luister naar hem, want ik vind hem, ik vind hem een eikel en ik vind de eikels wel leuk. Nou, dat is toch niet leuk om okay, te Oké, nou ja, waarom niet? Als ze je eikel leuk vindt, zeg ik al bij een, een heel eind. <lacht> ja, eikel ja, ja, leuk. wel <lacht> leuk! <lacht> Zo, Martine, pak hem uit! 1. om je mening te geven over de stelling van vanavond en die is helemaal nee. niet pro-VPD. Nee. De PvdA wil extra ja. niveau De Sociaal Democraten belasten het succes. Nou, hartstikke leuk. Superleuk Dan kan je bellen. Stelling. Dus nou 0 tot Als je daar een mening over hebt. Als je nou een leuk recept kent van de Avalstrudel, mag je ook bellen. Je je ja, Jouw ja. Roos en Eikel vindt. Of, ja. je, of Jan Heemskerk met de dood wil bedreigen, kan ja, je ook bellen. Uh, heb je nog een andere <laughs> leuke invulling? Uh, bel. Of ben je gewoon eenzaam, geef linker te doen. En denk je, God, laat maar eens bellen. Bel. 0 tot 102. Ja. En boer, lekker wat je wil boeren. Ja, ja. Zal ik het even doen met de kabouter? Heel graag. want nou, nee, Ik begin kopijn te krijgen en het is niet van mezelf. Ik snap het. Goed, als je gaat stelen, doe het dan goed. Dat zouden wij zeggen. En het feit dat we hier nog steeds zitten, dat is een soort bewijs van onze eerlijkheid. Maar dieven heb je ook in alle soorten. Zo heb je cabaretiers die kampioenschalen pikken en onbekende Belgen die kabouters jatten. Hele goede nacht, Chris Bouwaarts. nacht in Amsterdam. Alles goed? Goeienacht. Ja, er staat volgens mij Bouweraarts. Is het niet... Bouweraads, dat klopt, inderdaad. Ja, precies, die is Bouweraads. Ah, we zitten toch ook niet in Amsterdam, we maar zitten heel veel Maar er zijn belangrijkere dingen aan de hand, meneer Bouweraads, wat is er nou gestolen bij u? Ah, onze uh, embleem, de, de grote schoefkabater die ergens de weg aanduidt naar de Brouwerij. Ah, het is een wegwijzer, uh, Kabouter. Ja, maar die, is, die was vrij groot, die feiten. Wij schatten die op 600 kilo. 600, 600, 600. kilo? Dan en, dan uh, waarschijnlijk dat er een, een hele grote reus die die meegenomen heeft. Maar het is een Kabouter. Ja, we hebben hier zelf ook een Kabouter. Die, die zit hier achter het glas. Die weegt denk ik een kleine 600 gram. Maar, maar is 600 kilo Kabouter... Nee, 600 kilo Ja, ja, ja, precies, he, maar, die is, maar hoe lang is hij? Hoe groot? Door een, een, een, een houtakker... Uh, uh, bewerkt tot een uh, tot een deeltje feit. Of een ja. heel groot, uh... hij is van een van een hout gemaakt, begrijp ik nu. Ja, e ja. Hoe lang inderdaad. hij is? Ik wil graag weten hoe lang ja. de kabouter is. Met bouwraad Jan wil heel graag weten hoe lang hij is. De kabouter, hè, bedoel ik kabouter ja, hoog. ja hoog. Dat was uh, toch zeker uh, ruwweg geschat drie meter hoog. Nou, dus we je hebben met te maken... Die kabater stond op een ton, hè. dus de ton plus kabater is... dat was drie meter hoog. Ah, okay. Kabater alleen laat zeggen uh, anderhalve, twee meter stond. En ik geloof dat die ton dat, dat een biervat moest voorstellen. Nou, ja, dan moet je inderdaad een biervat voorstellen, maar... Uh, dus het ja, signalement uh, is hij ook nog gekleurd, die, die, die kabouter heeft? Nee, die is, is, die nee, die is uh, houtkleurig, dus oh. uh, die staat al jaren al en een half in uh, ja. weer en wind. En, okay, de uh, de dus we zoeken, we zoeken eigenlijk, als dus ik goed begrijp, een, een, een houten kabouter... van een meter of anderhalf twee, die op een biervat staat. Zeker, staat zeker twee meter hoog, ja. ja van 600 hoog, kilo, staat. dat is het signalement Nou, zoals ja. dus je kunt en. bellen, straks 0800 1121, als je de kabouter gezien hebt. Houtkleurig van hout ook. Ja, goed, houtkleurig van hout. Maar heeft u enig idee waarom iemand die ja. de kabouter zou willen stelen. Waar moet je ermee? Ja, dat weet ik niet, want met al de tam-tam, die in België nu ook in Nederland aan, aan de gang is, kunnen daar weinig mee doen. Uh, zelfs die in de tuin zitten, want iedereen begint te weten dat die kabouter uh, weg is. Ja. Het is in België een soort van hype, zoals of ze Manneke Pisa gestolen hebben in Brussel. O. Dus iedereen praat daarover. Dus uh, degene maar... die het gestolen heeft, kan er niks mee doen. Dus maar er een ja, uh, van. Ja, maar ik zeg, je stukjes hakken. Ja. Maar ja, dat is ook niet zinnig. Dan kun je zo goed gewoon een boom nemen. Wat is het daar nou voor lol aan om een kabouter op oh. te fikken? Ja, weet ik veel. Nou, he, he, weet u van kabouterfetischisten? Want ik heb er ja, er nog nooit dat van gehoord. Twijf, dat, dat bestaat, uh, dat is misschien een van de redenen van het succes in Nederland. Dus daar moeten we ook niet over klagen. Ook niet, dus, uh, nee, precies. Het bier doet, dat bier gaat wel goed. Dat altijd he? heel goed als de brauwerij in Nederland. Hey, we verkopen in Nederland nog meer bier dan in België. Dus, maar, maar meneer Brouweraerts, uh, die, die kabouter die staat er al een tijdje. Van, van, Ik weet niet hoe lang. En die is nu weg. En hoe erg mist u hem? Uh, moet u erom huilen ook? Wat liefst? Of u er emotioneel van wordt dat die kabouter weg is? Ja, dat was uh, iedereen in de streek is hier verbaasd. Dat heeft hier uh, krantenkoppen gehaald. Hè. Dus, uh, ja, verbaasd kan ik me, me voorstellen. is dat komen filmen, dus het uh, is... Heeft, uh, heeft de politie al aanwijzingen? Dat, dat ja, ja man... maar nee, nee, nee maar Niets. misschien hebben jullie die, ik weet het niet. Hey, nee, natuurlijk niet, wij ja, zitten, je je in, al, wij zitten in, in Hilversum, u zit daar in de buurt. Is, is, is, uh, ja. Zijn er sleepsporen, zijn er bandensporen? Ja, maar dat ding moet je toch echt met een hijskraan op ding Ja, dat kan niet anders. Daar moet je zeker een hijskraan voor hebben, want dat ding waar ze mee weg zijn... De ton is op zijn plaats gebleven. De ton is er nog. Zo, zo ah. weten wij dat hij uh, uit twee stukken bestond. Ah. Maar met de kabater zijn ze weg, maar dat, dat ding weegt zeker 200, 300 kilo. Zou ik, dat, zal ik dat, eens een leuk kan verhaaltje vertellen? Ja. Ja. Zou ik een leuk verhaaltje vertellen? Gewoon even zo voor de midden in de nacht een leuk verhaaltje. Ik ben dus ooit in de brouwerij geweest van La Shouf, want ik vind het nee. nou ook een een lekker bier. Ja, lekker biertje. En toen uh, ging ik naar de brouwerij en toen zeiden ze van, hè, uh, wil jij een glaasje of een koepje? En toen zei ik van, ja, maar wat het grootste is, dan was er koepje, dat was dus zo'n koepje. dat is een enorme bel. Een en bokaal. Dat, dat, een bokaal. En dat bier werd zo uit het vat, uit, uit, uit zo'n ketel werd het get, getapt. En ik denk, nou, dat smaakt best lekker, dus ik nam er nog en een en nog een. En toen wilde ik plassen, en toen zakte hij door mijn benen. Toen viel ik veroverd, kon ik niet meer bewegen. Het is best een sterk biertje, hè, af en toe. Nou, moet wel, uh, ja, het, is, het, is, het is misschien kabouter beer, maar het is wel straf beer. Dus, uh... Zo! Maar lekker uh, hoor. Zo ben je een ervaring lijk, rijker hè. Jazeker, maar ja, als Jan, je, Jan leert daar weinig van hoor. Dus. Ja, ik doe het de, nog steeds. Dat is, Jan, Jan heeft de neiging om dat soort dingen dan toch nog eens uit te proberen... en te denken, misschien lukt het nu wel. Dat is... Drinkt u die berry zelf nog? Ja, ja, dat, dat doen we al drie dagen aan een stukje. Want uh, het was die feest van het personeel van de brouwerij. Ah. Dus wij vermoeden dat het misschien een grap was... dat iemand met die kabouter uh, zou... Dat hij terug zou opduiken naar de gelegenheid van die privéfeest, maar hij is niet opgedoken. Ah. Nee, nee. Het oh, ja, kan natuurlijk zeg... ook zijn dat de grappenmaker denkt van ja, nu durf ik niet meer terug te komen met die kabouter. Ja, dat, want... dat, dat zeggen ze hier ook allemaal. Ja. Die, die man durft daar niet meer mee afkomen, want dat uh, uh, uh, is zo een grote hype geworden, dat verdwijnen van die kabouter. Ja, en heeft u een beloning uitgeloofd eigenlijk? Ja, in feite is oh je, je weet dat wij deel uitmaken van een Brauwegei-groep. En uh, ja. ze zijn wel met beloningen bezig. Dus, uh, maar of dat gaat terugkomen, weet ik niet. Hij ja, heeft waarschijnlijk met bier te maken als je wat uh, Nou ja, ik zou gewoon... Vindt, ja, nou ja, hoe, hoe, hoeveel is zo'n krobout waard waard? Ja, uh, hoeveel dat waar het is? Ja? Als de. Dat is moeilijk te zeggen, hè? Emotionele uh, waarde, hè? De beloning zal op, uh, oplopen, maar uh, ja, je kan daar geen cijfer op plakken. Meneer Bouweraerts, heeft u gesopen? gezopen? Gezopen? Ja. Nu nog niet, maar dat gaan we doen als we gedaan hebben met jullie te praten. We dus, ja, nou, uh, goed, zo ja, dan we dan er hele Vijf, vijf koepen van die chouf drinken. Ja, ja, nou, gelijk. drie en ik liggen om hoor, dus uh, doe, doe rustig aan. Nou, ik, uh, wij, ja, wij, succes met de zoektocht naar de kabouter. Ja, heen. wij hoeven wij nog één keer 0800 en als je de kabouter even van twee meter langs de kant van de weg... precies staan. meneer ja. Bouwerraad, u wordt vriendelijk bedankt voor uw toelichting, maar, denk maar, ik. Maar als, stel, ja, nou, stel nou dat de echte Janne die, die, die, die, die, die, die enorme houdt de kabouter vindt... dan willen Jan en ik voor het leven gratis laschouf. Ja, dat is een goed idee. Hartstikke fijn. Ja, heel mooi. we gaan okay. zoeken. Ja. Eh, Dankjewel, ja. en ga uh, lekker zuipen. En lekker suipen, ja. eten. Ja, ja dat heerlijke... gaan we zeker doen. Hello, heel goede dag. Dag, meneer ja, Bouwhaars. Ja. Wat bouw, een geleuter. Wat een geleuter. Is het ene rode gevaar nog niet geweken, De SPD, dat is weer wat het was. Staat de volgende allesvernietigende socialist waarom om alles af te pakken van de hardwerkende Nederlander? Er zijn welke uh, politieke partijen vandaag aan het doen, zeg. Ongelooflijk, zeg. Wel, wat, welke welke partij de geheurter heeft dit geschreven? Ik, jij, denk ik. Ja, klopt. Okay. Die Rick Samsel, die wil nog meer nivelleren. Ja. En PvdA wordt voor haar geld afnemen van de mensen die met een goed inkomen. Uh, dus Belgraad is nu 801 2. En geef je mening over de stelling. De PvdA wil extra nivelleren. De Sociaaldemocraten belasten succes. Of je hebt de uh, bouwten gevonden. Ja, mag je ook bellen. Dat zou fijn zijn. En dat dat zijn hebben wij namelijk uh, ja. levenslang bier. Levenslang kunnen we de Lanschouf suipen. Dus ik denk dat, eerlijk gezegd, ik dat Jaapie de Groot belt om te zeggen dat hij de kabouter. Nee, maar. Nee? Jawel, maar kijk, je kan natuurlijk bellen voor de stelling. En de kabouter. Nou, dit vind ik wel. Maar je kan ook bellen voor de kabouter. Signale ja. element je, je nog even, de kabouter is van hout. Twee, meter, hout lang. twee meter lang. Houten kabouter, uh, aan een blootgesteld ja. geweest... dus waarschijnlijk enigszins verweerd houten kabouter. 600 kilo. Vermoedelijk al sleepteek. Sleepteek? Sleep ja, nee, ik weet niet of je ze te bedenken hoe ze hem weggehaald sleep hebben. Sleepsporen. Dat bedoel ik. Ja. Nou, wat nou, uh, we uh, eens even wel gaan leuteren. Bel gratis 080112 en, 2 en uh, Als je je mening wil geven over de stelling van vanavond... de PvdA wil extra nivelleren. De Sociaaldemocraten belasten succes. Of je hebt de kabouter gevonden. Ja, Pien, Goedenacht, uh, Nee, helaas. Wat verdomme. Ja, ja, ja. ja. Nou, Zou je ons uh, dan een hele uitgebreide ja. mening over de stelling willen vertellen? Nou, ik, ik, ik wil in ieder geval een oproep doen. Nou, doe maar hoor. Om uh, op 5 september allemaal op lijst 14 nummer 8 Victor van de, uh, van de Sterren te stemmen. Wie is Victor van de Sterren? Is dit van, uh, van het uh, duiken? Van, uh, dit is uh, springen. van de Libertarische Partij. Oh, heeft niks te maken met het programma van Gerard Jowling? Nee, nee, nee, nee. Zou nou, je het een beetje goed doen van een duikplank? Lee Gerard? Nee. Victor. Van de sterren. Van de sterren ja, ja. van de sterren kan ik wel. Hé, <laughs> <een beetje> <coughs> hey, maar oké, uh, maar oké, okay, okay, oproep uh, lijst 14 zei je, nummer 8. Het <laughs> klinkt ja. als, een, uh, als, een, als een laatste wanhoopspoging om deze partij nog aan... Uh, ja, nou, nee, ik nou ja, laten we zitten. Nou, geen maar in ieder geval uh, om een beetje duwtje in de rug te geven. Ja, ja. Want uh, met een paar stellen meer kan niet halen. Ja, ja pi. we hadden een stelling, wil je er eventjes iets over zeggen? Ja, nou, er is maar één partij die de inkomstenbelasting wil afschaffen in Nederland. Ja. En dat is de Libertarische Partij. Oh ja. En dan, nou, dan zorgt dus echt dat hij die uh, leverering stopt. Je hebt Goed. groot gelijk, Jaapie. Dankjewel, jongen. Wel nog 101 en als je iets te vertellen hebt. Iets. Ik, wat een geluk. Wat een geleute. Ik word het gemeut over de Libertarische Partij wel een beetje zat van die rozen. Ja, joh, dat is zo. Ja? Dus, Na woensdag is het afgelopen. Oh, oké. Okay. Uh, er wordt uh, aardig gelachen op Twitter dat ik het heb over de hardwerkende man. Dat ik het heb over hardwerkende man. Nou, sorry, jij maakt toch 80, 90, zo niet 100 uur per week. En rond 120, ja. Ja, hè? ja. En nee, als er iemand hard werkt, is het Jan Roos. Ik kan van mij nog zeggen, ik heb maar vier banen, maar Roos die heeft echt... Ja. Uh, ja. Nee, die werkt wel hard, hoor. En die zit hier gewoon morgenochtend. Uh, ja. het is niet dat je uitslaapt, dan staat nee. hij gewoon het huis te zuigen van mevrouw Roos. Dat is gewoon uh, jou, ja. ja, hoor. Ja, zo is het maar net... Dat is zo vrolijk. Ivan Ja, goedemorgen Hele goede goede goede goeiemorgen, ja. Vond jij de stelling ook erg ingewikkeld, of het Of heb je de kabaalt gevonden? Goed. Nee, ik vind mijn stelling is niet zo ingewikkeld. Oh, Ik ben het er helaas uh, niet mee eens. Oh. Helaas? Je, je hoeft je toch niet voor te schamen? Nou ja, weet ja. je wel. Nou ja. <laughs> nou, mijn stelling is altijd een beetje... Um, als je heel veel verdient en je moet een stapje terug... dan ga je gewoon niet uh, vier weken in een zand op vakantie. Ja. Maar als je weinig verdient, kan je toch niet veel goedkoper shoppen dan bij de lul? Ja. Nee, precies. Je zegt eigenlijk... Als je helemaal rock bottom hebt gehaald... dan is het toch altijd nog erger dan wanneer je bij wijze van spreken... je huis het moet en... Um... En, en je kinderen... Ja, do, ja, nee, nee, je hebt waarschijnlijk wel gelijk. We zijn... het, het is vervelend als je je kok moet ontslaan, maar... Je kok moet ontslaan. Dat, nee, dat, dat, maar, ja. maar hoeveel mensen in Nederland gaan vier weken naar Centropeo? Dat is toch echt niet eens... Dus een promillage. En, en, en hoeveel mensen hebben een kok? Dat is nog een promillage van een. Prom nou, maar dat, is, dat, is nee, charseer, mag dat, dat is dat is Dat is dat is. Dat, dat, dat is een, een, een Dat is wel al... een beetje beschaafd chargeren, of niet? Oh, ja, ja, ja maar dat, dat, dat hij is natuurlijk wel. Nee, nee nou, maar, maar dat is natuurlijk het boeiende. Er wordt al een soort wij rijken zo ga je al ga al rijk noemen. Ben jij rijk, jongen? Ah, toch ben je niet rijk. Gek, weet je toch? Nee, je bent wel gelukkig tenminste. Ja, nee, maar we worden wel ergens gedemoniseerd als die mensen die inderdaad die gouden kranen nog niet dicht willen schroeven om een arme om een arme bijstandstrekker te helpen. dat Wat is het? Wist, nee, wist jij bijvoorbeeld dat, dat de, de, de, de, de zorg al lang inkomensafhankelijk is, uh, Ivan? Wist je dat? Ja, dat weet ik wel, maar uh, ja. mijn werkgever die betaalt dat uh, rechtstreeks weer terug. Kom. Dus ik, het kost mij... Uh, ik, ik verdien 2700 euro bruto per maand. Dan ben ik in Nederland al rijk. Oh. En... Uh, ik betaal 90 euro. En als je uh, 5000 euro uh, per maand bruto verdient, betaal je ja. ook 90 euro basispremie. Oh. En bij mij is dat uh, 1,30 en op dat andere bedrag is dat uh, wat? 1,50 of zo? Dat is iets anders dan de minister net zei. Ja. Uh, maar uh, Iwan, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat jij het beter weet dan zij. Nou ja, dat ziet Ze ook ik niet wat zijn was. Ik kijk alleen he? wat er op mijn lo loonstrookje staat. Nee, want het is natuurlijk het is inkomensafhankelijk, jongen. Dus als het 90 bij jou is, dan is het 100, 100, 240 euro bij, bij, bij Jan. <lacht> nee, paas. <het basis> <lacht> 92 hoor. Ik heb niet gelijk. Vandaag ah, gelijk. Afhankelijk ja. van de uh, maatschappij waar je zit. Ik vind je een lieve skate. <lacht> nou, dankjewel. Nou, nou ja, in ieder geval, ja. iemand die het hard op de juiste ja, plaats heeft. Als je, is je 2700 euro per maand vindt, dan vind je je al rijk. Dan, dan, dan ben je een gelukkig mens, een empathisch mens. En dan eigenlijk. Diederik Samson verdient jou niet. Met, met dat geld mag je wel geen sociale huurwoning meer hebben. Ah, dus, uh... oh, je hebt gelijk ook, jongens. 1121 als je. Uh, iets wil uh, zeggen, de stelling is: uh, de PvdA wil extra in de De Sociaaldemocraten belasten succes. Ik vind het wel een beetje uh, propaganda, dit hoor. De hele uitzending. Het is wel een beetje, beetje gestuurd. Het lijkt het NOS-journaal wel. <laughs> Nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik me er ook langzaam een beetje ongemakkelijk bij begin te voeren. Meen je, meen je dat nee, natuurlijk oh, dat is niet <laughs> Niels! Ja, daar ben ik weer. Oh, hi, hi, hi. Hey, word je wel eens bedreigd of niet? Wie? Ja, even jullie twee. Jan, wel vaak, ja. Maar ja, ik verstond het verstond niet. Of je wel eens bedreigd werd. Ik denk ja, dat, ik word eh, wel eens bedreigd, ja. Niels. Ja, ja. ja, nog steeds of niet? Jawel, jawel, jawel. Nog steeds ben ik hè? Wat zeg je? Ik heb al twee weken niet meer gebeld. Nee, maar er zijn wel andere mensen die bedreigen. Maar, maar Jan is de laatste tijd heel weinig bedreigd? Nee, ik, ik word continu bedreigd. Meen je dat nou? Ja, maar je dat precies. Je moet een nieuwe telefoon kopen, joh. Dit is, is niet normaal Nee, Niels, dat gaan we volgende keer anders doen. 0800 111 ja. ja. En 0800-121. Dus, dus Niels ik, ik, ik denk oh. dat Niels ook van, de, van GroenLinks is. Want uw bellenmakers was ook niet te verstaan. Die, ook uh, nee. die hebben dan zo'n heel uh. oud, oude lekker klein gek. Nou, ook een jaartje uit. Deze ja, buiten. met van die Oké. grote toetsen. Ja, kijk mij nou even geen uh, iPhone Straling, stralingvrij. Ja, nee, want dat hoeft weet dan ook niet. Want dat Grond, is afleidend. Een vervuilende batterij. Of zo. Net, weet je wel, die knijpkantlampjes hebben. Ja. Paulus! Paulus! Ja. Paul! Hé! Hey. Hey, Paul! Ja, daar ben ik. Paul. Ja, daar En dat hey. klinkt een hele normale, vriendelijke stem. Wel links, denk ik. Ja, ja. met de allernieuwste iPhone. Hey. leuk, gaan. Paul. Klinkt goed, hè? Top. Ja, mooi, jongen. Ik wil nog even bedanken voor het t-shirt. Oh. Geen enkel probleem, Paulie. En ik ben het niet eens met de stelling. Mooi, en waarom niet? Ja, ze hebben niks, hè. Nee, helemaal niks. De stelling niet of wat de inhoud van de stelling? De inhoud, hè. Ja, dat is hetzelfde ook eigenlijk. En ik wil de Edith Schippers toch nog veel succes wensen. Oh. dat is ook lief van je, zeg. Toch hebben allemaal heerlijk succes. gematigde de de mensen vanavond. Ik vind, ik, eigenlijk vind ik het wel eens leuk. Zo. Ja, Gewoon, uh, ik denk dat er heel veel hasjes uh, laten Nee, nee, de nood, de de, Lueb, de? Ik, denk, ik denk dat er al even geen wietpas nodig joh. Nee, maar ik moet Edith even nog veel geluk wensen met het vinden van de nieuwe baan. Oh ja, helemaal goed. Nou. Hey Pauli, de was de Groeten, de Marcel. Nou, hey, ja. Heerlijk, nou, we belden geen 0800 meer, want we stikken van de mensen. Ja, nou, precies. Wilko? Uh, ja, goeiedag Jan. Hey Willico. Yo, zo. Ja, politiek. Ja, wat kan je daarover zeggen eigenlijk? Heb je lekker like he? wil ik even weten. Ja, ja. Ik, ik, ik laat hem al uitrollen. Ik, nou, ik ben dus al blij dus eigenlijk, dat je nou 130 mag rijden eindelijk. hè? Nou, dat is ook heel fijn. Ja, ik kan het zeggen. Maar ja, dat red je met de PvdA-politiek dus al niet. Nee, ik denk dat je dan helemaal uh, niet meer kan rijden. Wilco, Jan is eigenlijk meer geïnteresseerd in... of je de houten kabouter van Aschouf hebt gevonden. Uh, Herhaal bericht over. De houten kabouter van de wat hebt gevonden? Daar hebben we het al een drie kwartier over, uh, Wilco. Over een houten kabouter. Ja, alle, uh, alleen, ik zit er niet zo lang in de auto, jongens. Ik heb, uh, oh, ik heb gewoon hard gewerkt vanavond. Ja, heel goed. Oh, ja, zo mogen we ja. het graag goed. Nou, dan dan wil goed. willen ze jouw geld ook even pakken. Blijf doen, hoor, Wilco. Ja. Blijf doen. Wat een geluk. <tie> Marco. Marco, Hé hey, Janne, Jan hey, hey, Ook in de hey, auto Marko. denk ik hè. Ja. Dit is een echte arbeider in nou Aan de Lijn. Dat hoor ik. Wat zei je? Dat je een echte arbeider bent. Jazeker. Ja, zie je wel. Dat hoor ik hè. <laughs> trotse arbeider. Een ja, trotse arbeider. Onderweg dus naar huis. huis. Zeg toch op de rug! Ik ben niet eens met die stellingen allemaal. Nee, wat was de stelling eigenlijk? Ik ben het eens vergeten. Dat is allemaal niks uit de politiek. Je wordt genaaid naar de kant. Dat is enige wat zeker is. Iedere vier jaar kies je wie je nou weer gaat naaien. Nou trouwens, iedere vier jaar, iedere twee jaar Iedereen wil allemaal met Europa horen, maar die benzineprijs is alleen maar Nederlands en niet Europa. ja, Zo is het maar net, Marco. Jij bent op de vrachtwagen. Ja, dat klopt. Ja, nee, precies. Die hebben het altijd over benzineprijzen. Nou ja, ik ook vaak. Tegenwoordig ben ik natuurlijk klein en zelfstandig. Dus ik rijd mijn eigen autootje. Nou, daar gaat er een hoop diesel in, zeg. Eigen, eigen ja. autootje? Je, ja, je een ben een heel klein heel van de Mercedes. <laughs> Jezus Christus. Dan kan je de tankwagen ja, ja, achter achter <laughs> dat ding. Ik heb een klein autootje. Dan, kun, dan kan je duizend in één keer mee, mee, mee binnenrollen. En dan schrikken ze zin te Oh, maar je hebt een tank. <laughs> daar gaat er in ieder geval een hoop diesel in. Uh, Marco, uh, lekker op <laughs> de trekker. Hou maar, tip ik. Doei, doei. Wat een geleuter. Oh, ik heb een beetje last van uh, te, de, die cola die ik wel aan drink. Oh, er is niks voor op de radio, dat soort dingen te zeggen. Eh, hebben we nog iemand om mij, even mee te leuteren? Ik denk het wel, hey, Jopie, hey. Hey, hey Jan Roos, bal in de knoop. Allemaal ga je bal in de knoop en ga, knopen, ga er lekker aan. Kijk, hey, hey, eindelijk weer hey, een ja, beetje de normaal ja, Roos, bellen. Jan Roos, serieus nu? Hè? Nee, dat, dat, ik heb al sinds uh, twee dagen in ja, oh, dat is, dat of, uh, Op wie moet ik stemmen nu? Zullen ze blij mee zijn in Gouda? Ja, op wie moet ik stemmen? Uh, in Gouda. Partij voor de dieren is goed man. Ja, dat zou ook Partij voor de dieren... Uh, hey, op hey, ja, ja, wie moet stemmen? Normaal ben ik een PvdA, maar wat moet ik nu doen? Dit is uh, ook iemand van GroenLinks, die hebben allemaal slechte Ik heb wel een oester bij dit hebben echt hele slechte Dat Wat een geleuter. Ja, dat is dan zo... hey Even een potje naleuken. Want we gaan het eens dus heel lang en uitgebreid hebben... die we volgende week hier hebben. Jan, wie hebben we volgende week, Jan? Eh, nog niemand. Maar als het aan mij ligt... Als het aan mij ligt... Mij mij mijn grote droom... Mijn grote droom... is dat we hier volgende week Frans Bauer hebben. En ik ga proberen om die droom werkelijkheid te maken. Ja, dus de volkszanger. Week. De man, de man, dus man die alles week. weet. Ja. Van de zigeuner Jan, gaat niet gebeuren. Nee? dat nee. is Nou ja. Maar uh, volgende keer, zag Jan. Wat wil jij nog ben, Volgende week, dan zeg jij, we hebben een mystery guest. Dat oh, vind ik altijd sorry. leuker dan het Doe nog dan eens een, een keer dan. dan. Hé hey, Jantje, wie ja. komt er volgende week weg Jan? Ja, joh, dat is een mystery guest. En niet zo klein beetje mystery guest. Het is zo geheim dat ik het zelf nog niet eens weet. Het is razendspannend, het is heel verhelderend, brrr, briljant interessant. Ja, nou, we noemen hem Mr. X en En godzijdank zijn we dan klaar met die klote verkiezingen. ik ben het zo spuug. Ja, je dankjewel voor het luisteren. Echt, Janne. Veel plezier tot, tot volgende, volgende week. We gaan, en hou maar lekker stemmen, ah, dames en heren. Uh, woensdag, de groetjes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Nou, heeft u echt een aandacht? Hoe dan? Hey. hey. Ja, kom maar. Ja. Ja. Oh, was een Dames en heren, ja. jongens en meisjes, zegt Jan-Luisarts. Het is niet te geloven, maar een scoop van je welste. Jan Heemskerk uh, is wakker. En mevrouw Schippers heeft zijn aandacht. Nou, en niet een beetje. Daar komt hij. En niet een beetje. Even vergeten wat ik op je vraag. <kluisteren>